Hiding Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 8 kilometer. Na een ongeluk is daar een rijstrook dicht. Verkeer kan omrijden via Haarlem over de A5. Op de A6 Emmerdoord richting Muiden, tussen Lelystad Noord en Almere, buiten Oost 10 kilometer. Reken op een half uur vertraging. Op de A10 de Ring Amsterdam, tussen Knopend Waterhaas meer en de Nieuwe meer nog 8 kilometer, na een ongeluk nog steeds twee rijschroken dicht, ook een half uur extra. A15 gorkum Europort bij Rotterdam Charlo 6, A16 Breda Rotterdam bij Knopend Riddenkerk 4 en verderop tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoopend Tebressplein langzaam rijden over 12 kilometer. Op de A27 Breda Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij mezelf, laat ik nou eens beginnen met een plaat uit de tijd van Marco hè Uit zijn jeugd, zeg maar. Klopt het een beetje, Marco, of niet? Ja, dit is een nummer uit mijn jeugd. Ja, vond ik al te in met 12 met 2. Dat denk ik ook. Joder is Clark en Downtown, welkom terug bij Zandvoort op Zondag, U3. Alweer Robert-Jan. Ja, en er zijn, uh, de, en laten we zeggen, uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten... want uh, Mark West is <laughs> inmiddels aangeschoven. Dus het, het, het, ja, kijk is wel even, te zien. Is kijk is schieten sky high nu. <laughs> uh, we hebben het druk nog het laatste uur. Uh, in ieder geval twee vaste items die staan vast. Dat is uh, rond de Klok van Quardo via Pit Report. We kijken met u terug op de Formule 1 race... die vanmorgen om 8 uur Nederlandse tijd is verreden in China. Daar kijken we even op terug. We kijken even naar de stand op de, op de, om de WK... En even de reactie van Max na afloop van de wedstrijd. Half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam Milan. We volgen verder voor u de FedEx Cup. De halve finale tussen Frankrijk en Nederland. Met een tussenstand 2 tegen 1. En momenteel een 1-0 set voorsprong voor Frankrijk in de tweede single. Dus dat wordt nog hard werken voor Alexandra Rus... om te voorkomen dat er de dubbel het uit gaat maken. Ik zou zeggen, de Eredivisie voetbal-eindstanden... gaan we natuurlijk ook nog doen. Zeker. Voor de rest staat het niks vast, geloof ik. Het nee, nee, nee. Ja, Bij Michael weet je het nooit. Altijd verrassend. Altijd, Altijd verrassend. verrassend. Nou, dat gaan we in het uh, derde en laatste uur... Uh, meemaken. Gisteren hadden we Ton aris uh, in de uitzendingen, Albert-Jan. Uh, ja. Hij vertelde dat mooie programma... van de festivals die eraan gaat komen. Ja, klopt. Ja, klopt. Wil je nog even de data weten? Ja, geef nou. ze maar even. Goed, luisteraars. Echt, de, de, de grote... muziekfestivals, de data staan vast... met grote verrassingen. En het begint allemaal op 3 juni op vrijdagavond, want dan zal Max Verstappen in het centrum van Zandvoort zijn op het Raadhuisplein om handtekeningen uit te delen. Want 4 en 5 juni zijn natuurlijk de racing days met Max Verstappen op het circuit. Dus 4 juni, 4 juni hebben we dan Dancing in the Streets. Op 2 juli hebben we het muziekfestival tijdens Italia aan Zandvoort op het podium op het Raadhuisplein. Op 16 juli door het gehele dorp Tropicana... en de, op het circuit wordt dan de DTM races verreden. Op 6 augustus Jazz Behind the Beach op het podium op het Raadhuisplein... en op 13 augustus de Amsterdamse avond door het hele centrum van Zandvoort. Op 3 september tijdens de historische Grand Prix... op het podium van het Raadhuisplein zal... The Too Hot To Handle optreden. En op 24 september natuurlijk het Oktoberfest. Waar kan het anders in september gehouden worden? Altijd. Uiteraard in Zandvoort. 24 september het bierfeest op het podium van het Raadhuisplein. Oké, okay, we beginnen dus met 4 juni. Going dancing down the street. Going dancing down the street. Gotta move your feet. Going dancing down the street. 4 juni gaan we weer los hier in Zandvoort Dan beginnen de muziekfestivals Weer met Dancing Down The Streets Als eerste festival En daar zong deze band uit de jaren 80 trouwens ook over De Peter Schakband En Dancing Down The Streets 13 minuten over 4 vanmiddag de gast Tussen 4 en 5 Marco Temmes, nogmaals een goedemiddag Marco Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Al, een beetje, al een beetje wakker of niet? <laughs> nou ja, je weet het hè, met dichters. Ja, <laughs> altijd. Slaapwandelen. Slaapwandelend. Zag je nou net wat hij aan het doen was? Hij was alweer een gedicht aan het signeren. Ja, ja, ja, oh, heel, ja goed, goed, hij heel goed. heel goed druk aan het werk. Kwart voor vijf luisteraars. Uh, ja, uh, het, een van de drie gedichten die Marco heeft meegenomen. We zijn erg benieuwd welk het wordt, Marco. Welkom in de studio. Goedemiddag. Het is toch wat hè? Nationale erkenning. Ja, eindelijk. <laughs> Zeg het eens, wat, wat, wat, wat betekent dat voor jou... en wat behelst de nationale erkenning die jij nu hebt gekregen, nou, eindelijk? Wat, wat betekent het? Uh, voor mij is het een grote eer om uh, bij elke bibliotheek verkrijgbaar te zijn. Ik, uh, meer dan het geld nog vind ik het heel erg belangrijk... dat iedereen het boek kan lezen. Hè? Dus niet iedereen heeft centjes in Nederland. Dus het werk is voor iedereen bereikbaar. Eh... Uh, dus als ik je goed begrijp, heb dan, de, de bibliotheken hebben een centrale inkoopcentrale. En ja. die, die kopen boeken in en die leveren ze dan uit bij bibliotheken... om door mensen te kunnen lenen en lezen. Ja, er is een speciale commissie voor. En die commissie die zetelt in Zoetermeer. En die beslist of een boek uh, aangenomen wordt of niet. Dus ja, ja. dat is eigenlijk... Uh, Goed om door zo'n commissie uh, positief beoordeeld te worden. En hoe, hoe kreeg jij te horen dat ze dat positief hadden besloten... en dat uh, je inderdaad in de bibliotheek terecht kwam? Uh, via de uitgever. Okay. Dus de uitgever belde jou op een gegeven moment op? Had je niet verwacht waarschijnlijk? Nee, nee, nee. Sowieso niet dat een uitgever naar mij belt. <lacht> <lacht> <lacht> en nog even, om welk, welk boek ging het? Uh, Leven op liefde en dood. Dat, en dat boek, wanneer heb je dat geschreven? Uh, ik heb het in 2014 geschreven. Oké, okay, dus dat was uh, ja, een, uh, laten we zeggen, een telefoontje met een uh, ja, mooi, mooi uitsluitsel. Ja, dat is. Uh, je, je hart knalt eigenlijk uit je borst. Ja. Dat is eigenlijk. Uh, ja. In het kort omschreven is dat. Uh, de trots die, uh, die het je maakt. Dus uh, dat is eigenlijk wat, wat belangrijk is. En hoe lang publiceer je al? In, in, in hetgeen wat ik uit het internet haal, is het in 2008 was dat met de Zesde Republiek? Ja, uh, dat was uh, het debuut. Dat was het debuut. Dus ik ben in zo 2006 ben ik begonnen met schrijven, echt serieus. Toen heb ik besloten om uh, op dagelijkse basis, dus echt als werk, uh, te gaan schrijven. Dus ja, schrijver en dichter. Als, als dichter word je geboren en schrijven kan je leren. Maar uh, ja, het, het dagelijks werk, ja, daar moet je klaar voor zijn. Op mijn 23e is mijn eerste boek gepubliceerd. En toen bleek dat ik er eigenlijk helemaal niet klaar voor was. Uh, je kon wel schrijven, alleen ik had totaal geen levenservaring. En toen heb ik gezegd van nou, als je nou eerst gaat leven... dan krijg je vanzelf wel het, uh, het belletje in je hoofd. Ja. Ding, dong, dan krijg je vanzelf wel het belletje dat, het, uh, dat je er uh, klaar en rijp voor bent. Nou, dat was in 2006. Toen had ik alles afgemaakt wat ik ooit aan anderen had beloofd. En toen was het tijd om mijn eigen belofte in te lossen. Ja, je had daarvoor uh, gewoon een maatschappelijke carrière, zoals het zo mooi heet. Nou, ik ben meer een dwaalicht wat dat betreft. Nee, ik, heb, <lacht> ik ben een toonbeeld van ongerichtheid. <lacht> <lacht> er, is, er is eigenlijk maar één ding wat ik ooit heb willen worden en willen zijn. En dat is schrijven. Dat zat er altijd al in. Ja, ja, dat wist ik op mijn dertiende al. Toen ja. ben ik begonnen met schrijven. Ik heb op mijn dertiende heb ik mijn eerste gedichten geschreven. Uh, op mijn zeventiende schreef ik mijn eerste manuscript. En op mijn 23 e werd ik voor het eerst gepubliceerd. Je bent begonnen, even terug naar die zesde republiek. Dat was een roman. Ja, ja. ja. En uh, in een later stadium uh, kreeg je de verhalenbundel uh, Teflon. ja. Dus je bent de, de, toch? Ben je gaan switchen of ben je gewoon gezegd van ik ga nu een verhalenbundel doen en geen roman? Nou, ik ben meer. Uh, wat heb ik nog niet gedaan? Ja. En voor verhalen, dat klinkt gek, maar omdat het veel korter is dan, uh, dan romans, heb je ook een hele andere spanningsboog. En daar heb je erg veel kunde voor nodig. Eigenlijk draaien mensen het om. Ze beginnen met korte verhalen schrijven en daarna een roman. Maar ik denk dat het makkelijker is, en een betere leerschool... dat je eerst een roman schrijft en daarna pas korte verhalen. Ja, korte verhalen. Er waren vier verhalen in dat. Ja. In het, vier verhalen. Op zich, dat zijn geen korte verhalen, het zijn wel langere verhalen. Maar je, vertelt, je, je, je maakt het heel erg duidelijk naar de luisteraars toe. Een roman is één lang groot verhaal. Ja. En dat ben je, je naar de verhalenbundel gegaan. Wat kortere ja. verhalen. Ja. Uh, ik ben erg trots op Teflon, moet ik eerlijk zeggen. Het zijn vier erg goede, uh, goede verhalen geworden. Uh, dan, hebben ze, dan hebben ze het ook nog, waaronder engelen, reads. Weet je, wat, kun je de luisteraars oh. uit zeggen, uitleggen en mij ook uitleggen wat dat is? A long longread? Nou, ja. dat hangt een beetje tussen een kort verhaal... En <lacht> ja, zie je. Wel <lacht> ja, ja, ja. eenvoudiger dan dat kan ik het niet maken, nee. eigenlijk. Het, het is gewoon Engels voor uh, dat je wat langer aan het lezen bent... Het heeft gewoon een andere spanningsboog. Eh, dus een kort verhaal. Zoals eh, dus eh, de grote meester Carmichael, bijvoorbeeld. Die dat in 500 woorden kon. En dan een heel eh, tableau vivant kon neerzetten. Ja, de man was natuurlijk eh, fantastisch. Daarna in 2014, weet je. Dan ga je weer iets anders doen. Dan ga je een thriller schrijven. Ja. ja, ik hou van, uh, van afwisseling. Ja. Dus uh, vraag dat maar aan al mijn ex-vrouw. Daar komen we straks trouwens uitvoerig op terug... als we het hebben over je, je gedichtenbundel uh, Puur Termes. Ja. Uh, daartussen zit nog uh, Leven op Liefde en Dood... Ja. waar je dus nu uh, landelijke erkenning voor hebt uh, mogen ontvangen... Ja. en voor iedereen te lezen. Uh, Leven op Liefde en Dood. Wat, uh, je bent vorig jaar ook bij ons op bezoek geweest... Ja. om dit boek uh, toe te lichten. Kan je in het kort nog even aangeven wat dat voor soort boek was? Eigenlijk gaat het in de kern gaat het over het slechte van vooroordelen. Ik denk dat dat een boek is wat erg modern is hè, in onze huidige maatschappij. We, als er veel angst in de maatschappij is, dan zetten we onze hakken in het zand. En ik denk dat dit juist een boek is wat aangeeft van... jongens, we luisteren naar elkaar en goed kijken. Dat, dat is het in de kern. En uh, nu dus uh, de gedichtenbundel puur termes. ja. Maar daar komen we straks op terug, want dan is komen we ook op, op die exit van je terug. Ja. Dat zal ook ik vind. <laughs> Hoeveel zin hebben we nog nodig? <laughs> ja, en ik ben wel benieuwd trouwens of Marco meer een dichter is of een schrijver. gaan we hem gaan we ook nog stellen, die vraag. Capture way it so naturally. Your arms around me. Then you put your charms around me. You stare into each other's eyes, and what you see is no surprise. Got a feeling, most of treasure. Met de van Felix, De hoorde op de zondagmiddag van CFM. Het laatste uur van de zondagmiddag, speciaal voor Marco Termes, die is in de studio. Vind je het een beetje gezellig, Marco? Ah, stikken. Hij ah, stikken en mooie foto's maken, want <lacht> dat, is, dat is weer een nieuwe hobby van je. Ja, ja, ja, ja, ja probeer uh, uh, nog meer te leren. Ik, ben altijd, ik heb altijd honger in mijn hoofd. Dus uh, ja, dat is weer een nieuwe uitdaging. Vier maanden geleden nog nooit een foto genomen. Ook niet zelfs op mijn mobiel. Ik wist helemaal niet hoe oh. uh, of, <laughs> okay. of, of, of wat. Maar uh, inmiddels uh, heb ik al heel wat uh, filmpjes volgeschoten. En is het uh, de nieuwe hobby van de dichter of de schrijver? Uh, nou, dat is bij mij hetzelfde. Het is gewoon, als ik een gedicht ga maken, dan ben ik de dichter. En als ik ga schrijven, dan ben ik de schrijver. Het is eigenlijk heel simpel. En wat vind je leuker? Uh, leven. Leven. <laughs> Allebei even leuk. Nou ja, er zit. Het is gewoon. Uh, het is werk, maar het is leuk werk. Eigenlijk is het uh, wat ik ben. Het is, zit gewoon in mijn DNA. Deze of gene. Mooi, ja, in een hele mooie nieuwe dichtbundel die eraan gaat komen. Ja, ja, ja, ja daar ben ik ook wel uh, blij mee. En het gaat ook redelijk snel allemaal. Dus. Uh, de... Normaal gesproken moet je met manuscript heel erg lang leuren. Uh, dan stuur je het weer op naar een uitgeverij... en dan krijg je zo'n standaard briefje terug... van uh, bedankt voor uw uh, inzending, maar uh, nee, bedankt. Mm -hmm. dus, uh, Tegenwoordig schrijf ik erbij in afwachting van uw afwijzing, verbleving. Die ja, klinkt mij bekend voor. Ja, oh ja. ja. is ja, ja, ja. van uh, die achterhoek, hoe heet je ook weer? Ja, ja huh? helemaal vinkers. Ja. Ja. Bedankt voor de afwijzing. Ja, ja bedankt voor de afwijzing. Oké, okay, ja. En uh, ja, we hebben vernomen dat je voor uh, de nieuwe dichtbundel zeg maar, met een voorinschrijving bezig bent. Ja, dat klopt. Hoe zit dat? Het, uh, het is een erg kleine uitgeverij, wel heel erg trouw en ook erg goed. Ze hebben ook bijvoorbeeld Tyrannosaurus Regina van mij uitgegeven... en de Zesde Republiek. Maar uh, ja, het budget is niet zo uh, groot. Dus ze moeten berekeningen kunnen maken. En uh, ik heb een kwotum tussen de 160 en de 200 uh, stuks... die ik in de voorverkoop moet uh, zien te slijten. En ik heb intekenlijsten overal neergelegd. En ze kunnen via de site of via mijn Facebook kunnen ze, kunnen ze het boek bestellen. En dat loopt goed? Uh, ja, het kan altijd beter. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, mijn, mijn vaste kern hier in Zandvoort... Hè, je moet altijd eerst je thuiswedstrijden winnen, die is fantastisch. Het is echt ongelooflijk. Mensen zijn zo lief, zo trouw. En heel veel mensen zeggen dan van ja, uh, ik, ik lees eigenlijk geen gedichten. Ik zeg altijd ja, je hoeft het niet te lezen als je het maar koopt. Ja, zo is het. Ja, ja helemaal ja. mee Ja, maar je Vo kan een boek ook voor andere dingen gebruiken tijdens ja. ja, ja, ik heb het van de week nog op mijn Facebookpagina gezet. Ja. Dus uh, bij echtelijke ruzies, uh, handig werpbaar, wankele, ja, nee. wankele tafeltjes. <laughs> Inderdaad. En uh, ja, de, de voorinschrijving is uh, nu dus uh, in volle gang. Nog ja. even voordat Albert-Jan, uh, mijn collega, weer verder gaat praten over uh, zeg maar de inhoud van uh, de nieuwe dichtbundel. Uh, waar kunnen de mensen zich uh, voor inschrijven hiervoor? Uh, meestal bij uh, de kroegen waar ik nogal uh, regelmatig verblijf. Dus ik vermoed al zoiets. <laughs> en Hardy, Café 4, uh, Café Nuf, uh, de Klikspaan en bij Talassa. Oké, okay, en op Facebook. En natuurlijk via mijn Facebookpagina. Dan kunnen ze de link volgen. Dus uh, meld je aan bij mij en dan uh, zorg ik dat alles in orde komt. Bij deze schrijf je in. Goed, gaan we weer naar de muziek? M nee, je wel. Ga naar. muziek. Wil, wil jij muziek? <laughs> we we oké, oké. Okay. <laughs> okay. Dus Quincy dan in verlangen. Zwoele zomeravond, verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me: ga je met me mee? Ik had toen beter moeten weten.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 Passief Moria Quincy en verlangen. Het verlangen van Marco Termis. Nou, misschien wel te lezen in het uh, dichtendundel uh, puur Termis. We horen het straks van je, Marco. Ja. Maar eerst even het dier van de week. Het dier van de week luistert naar, naar Milan. En Milan is een stoere kater van 6,5 jaar. Hij is doof en daarom gewend om alleen binnen te leven. Een afgesloten tuin om lekker rond te kunnen rennen zou voor hem ideaal zijn. Milan is niet gewend aan kinderen en andere dieren maar is in het asiel best lief tegen de andere katten en oudere kinderen. Helaas van Milan is hij afgestaan omdat hij te veel alleen was... en daardoor on onzindelijk gedrag ging vertonen. Dus we zoeken dan ook mensen voor hem die veel thuis zijn... en die veel met hem willen spelen en kroelen. Hij is in het asiel redelijk zindelijk, maar heeft wel een eigen bak nodig met een kap. Deze moet ook goed schoongemaakt worden, CQ, schoongemaakt houden. Hij heeft blaasgruis en krijgt daarvoor speciaal voer. En wie geeft deze lieve dove knappert een fijn thuis? Kom dan langs, want hij verblijft momenteel in het dierenthuis... Kermland, Keesomstraat 5, Te Zandvoort. Geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op internet, www.dierentehuis.nl, want ook Milan verdient een thuis. Het dier van deze week bij CFM is Milan. En ga voor Milan of andere leuke dieren naar het Kennen dieren thuis aan de Keesomstraat nummer 5, is hier Oasis en Wonderwall.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 De jury is zich uh, nog even aan het beraden. welk cijfer gaan we geven voor de uitvoering van deze plaat? Zou ja. het er al uit of niet? Uh, welke plaat? Deze plaat die we net draaien, <laughs> meneer Temes. <laughs> The Wonder Wall. Oh jee. Yeah. Oh yeah. jee. De single van Oasis. Hij zit nog steeds uh, in de studio, Marco Temes. Ja, ja. voorheen dichter bij zee trouwens. Ja. En daar ben je al een tijdje geleden mee gestopt, hè? Nou, ik niet, de gemeente is ermee gestopt. De gemeente is ermee gestopt. Ja, ja ik ben het nog wel, maar ik word er niet voor betaald. Je mag uh, maar een bepaalde periode dat zijn, of hoe zit dat? Uh, ja, toen de tijd was het uh, maximaal drie jaar, geloof ik. En dat ben ik toen ook uh, vijf jaar gebleven. Oké, oh, kijk. Oh, ja. kijk. Dat, dat is logisch. <lacht> ja, dat, dat, dat, dat is logisch, ja. <lacht> nee, dat uh, ligt alweer lang achter ons. Uh, maar dat was een goede leerschool. Je moet eigenlijk gedichten schrijven voor iedereen en dat leer je daar. Of tenminste, dat leer je jezelf aan. Want als je de hele tijd aangehouden wordt in de straat van ik begrijp je gedicht niet... dan uh, wordt het natuurlijk ook lastig. Nee, precies. Zeg je die gedichten allemaal over Zandvoort? Of? Ja, dat uh, was wel de bedoeling. Uh, je bent dichter bij zee. Dus dan uh, wordt er wel van je verwacht dat je over de dingen in Zandvoort uh, schrijft. Het hoeft niet altijd over het uh, meeuwtje en het uh, schelpje te gaan, maar wel... Uh, dus je kan wel over maatschappelijke of politieke dingen schrijven. Mooi, meteen een bruggetje naar uh, de nieuwe dichtbundel van je puur Termis. Ja. Want uh, ja, de inhoud daarvan... De, ja, dat is dat is, ook ja. Zandvoorts of is dat uh, weer heel anders? Nou ja, ik ben een Zandvoorter, dus het zal wel Zandvoort zijn. Maar het is meer een uh, runchefoto van, uh, van het karakter van Marco Termes. Ik ben uh, half september 2015 ben ik begonnen met het schrijven van gedichten. Ik had mezelf voorgenomen om binnen vijf maanden tijd zoveel mogelijk gedichten te schrijven. Zodat je een poëtisch karakteroverzicht krijgt. Dus als je ze allemaal achter elkaar legt, dan kan je zien wat mij bezig gehouden heeft. Eigenlijk op dagelijkse basis. Maar het zet, je zet jezelf wel onder druk als je zegt van ik wil veel schrijven in vijf maanden. Ja, dat, ben... dat was ook het geval met het vorige boek. Ja. He? Je geeft jezelf wel een soort deadline mee. Waarom? Ja. ja, ik denk dat het goed is. Ten eerste, sommige mensen werken goed in vrijheid. Andere mensen werken goed met een deadline. Dus voor mij is het, ik ben net een snelkoopman of een Formule 1 auto. Ik werk het beste als het, als het heel erg hard gaat. Dus als ik dan ook klaar ben, dan stort ik ook vol, volkomen in. Ja, dan... Want nou, met, met, met, met, met poëzie is het eigenlijk dat je veel meer van jezelf erin stopt. Als ik een roman schrijf, dan kan je je karakters alles laten zeggen en oplossen. Dus eigenlijk heb je dan een professionele distantie... Tot je werk. Maar met gedichten. en dan helemaal als je zegt. van nou ik laat een röntgenfoto van Marco Tremessi zien. wie is die man? Wat ja. heeft mij bezig gehouden? Wat maakt me blij? Wat, uh, wat maakt me verdrietig? Uh, Zo'n aanslag in Parijs. Ik uh, bedoel, ja, mijn hart werd eruit gerukt. Ja. Uh, ja dat, er zijn dingen waarvan ik blij ben dat ik ze niet begrijp. Uh, dus uh, dat is toch wel. De... Een bepaalde voorwaarde van geluk is dat je niet alles hoeft te begrijpen. Je moet het ook dingen weg kunnen zetten en denken van nou, ik ben blij dat ik daar niet in mee kan gaan. Maar daar vandaar ook uh, puur termes. Dat is een... De titel moet de inhoud dekken. Dus ja. uh, Ik stel me dan voor dat we een heleboel, een hele differentiatie aan verschillende gedichten kunnen verwachten in het boek. Ja, ik, ik ben een man met een vrij breed spectrum. En uh, dat laat ik ook altijd al zien uh, met sport of met fotografie... of met schilderen ja. of met... Uh, nou, you name it, ik wil het allemaal kunnen doen. Ik ben een veel voorraad. En uh, dus we krijgen allerlei aspecten van puur termes ja. te lezen in gedichtvorm. Ja, he. En het gaat over... Uh, uh, nou, wat mij heel erg verbaasd heeft... ik ben tien jaar geleden gescheiden... Ja. de enorme impact die zo'n scheiding op mij heeft gehad. Ik was natuurlijk... ik ben nog steeds wezenloos gek op mijn vrouw. Ja. Ik kan dat maar niet loslaten. En dat was zo confronterend. En zo bij kerst... toen kreeg ik te horen dat ze zwanger was van de tweede. En dat werd me niet verteld. En dan denk ik van, ja, weet je... ik kan me wel voorstellen dat je me, dat je me niet wil hebben als vent. Hè? Dus als, uh, als man in een huwelijk... Het is lastig samenwonen met een kunstenaar. Ik begrijp het. De totale maatschappelijke ongerichtheid. Het is altijd het geknok tegen rekeningen. Daar, ja. uh, maar dat je me niet wil hebben als vriend. Dat je vriendschap afwijst. En dat heeft me ontzettend veel gedaan. Nou, dat lees je. Ik vind ook dat je... Uh, dat je niet dingen moet mooier maken dan ze zijn. Hè. Dus ik kan dan wel een heel erg mooi romantisch gedicht over haar maken. Hè. Ja, maar, maar dat, dat is niet aan het eigen. Nee, maar, eigen. Dat is, nee, maar dat, je moet ook zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijven. Ik wil niet zeggen de waarheid, want het is mijn waarheid. Het is een ander perspectief. Misschien dat zij er totaal anders tegenaan. Subjectieve waarheid, ja. Subjectief. Ja, dus, ik, ja, dus uh, het, is mijn, het is mijn kijk op, uh, op wat mijn gevoelsleven is. Dus dat vinden we ook terug in, in een aantal gedichten. Jazeker. Parijs laat je ook niet uh, nee, links nee. liggen. Dat heb je ook uh, in een gedicht verwerkt. Uh, heb je ook leuke gedichten... Je hebt natuurlijk in je leven vele kanten. Je hebt high's en low's, maar ja. je hebt dus natuurlijk ook high's meegemaakt. Nou, meestal als ik een leuk gedicht wil schrijven... Uh, uh, Vanuit je eigen <tieft> perspectief, je hebt toch ook leuke dingen meegemaakt in je leven? Jawel, maar ik ben geen humoristische schrijver. Ik ben wel een humoristische man, maar ik kan niet humoristisch schrijven. Dan moet je aan ja, mensen zoals Kees van Amstel uh, overlaten, uh, oud dorpsgenoot van ja. ons. En ja, er is niks moeilijkers. Er zijn twee dingen heel erg moeilijk. Dat zijn uh, kinderen vermaken, dus kinderboeken schrijven. Ja. En dat is uh, humorist zijn. En ik ben geen van twee. Dat is inderdaad puur TMS wat je nou zegt. Ja, maar je moet weten wat je wel kan en wat je niet kan. En als ik iets niet kan, dan ga ik wel proberen of ik het kan. Maar ja, uh, je moet ook keuzes kunnen maken, want anders verzandt het in uh, probeersels. Nou heb je dus in jezelf in vijf maanden zoveel mogelijk gedichten geschreven. Die vanuit jouw perspectief, hè, die jou aan het hart gaan en jou grijpen. Dus puur termes. Ja. Ik vind het een mooi, hele mooie titel trouwens die, <laughs> die je daarvoor hebt, hebt gevonden. Er komt ook een prachtige mevrouw op de, uh, op de cover te staan. Ook een, uh, een dorpsgenote. Okay. En, uh... I Candy, dus uh, mijn major, uh, major, uh, major uh, oude mannen crush <laughs> van het strand. En ze is schitterend. Die vrouw die is zo puur natuur. Ze is niet alleen maar mooi van buiten, maar ook van binnen. En, ja, denk, en twee jaar geleden heb ik tegen haar gezegd... ik laat een foto van jou maken... en dan kom je bij mij op een gedichtenbundel. En dat, ga je bij de, dat is bij deze? Uh, ja, ja, je moet wel doen wat je belooft. Nou heb je vijf maanden heel veel gedichten geschreven. Maar Honderd, 108. Hoeveel hebben het boek gehaald? 118. <laughs> ja, puur, nee, nee, puur, dat nee, nee, goed, dus nee, nee. de een Dus de een zal mooier zijn dan de andere. Dus misschien dat je het, als, als je het op een andere manier doet bij een andere uitgeverij. dat er dan gedichten uitgehaald worden. Maar het is een chronologisch overzicht. Dus ja, dit is wie ik was en dit is wie ik ben. Lees het maar, als je het niet mooi vindt dan sla je hem over. Of je haalt hem eruit, je scheurt hem eruit. Je mag doen later wat je wilt. Maar als je hem wel wil aanschaffen, kan je hem nu in de voorverkoop, kan je ja. inschrijven. Ja. Kan je nog even herhalen waar die. Het kan via jouw Facebook. Ja, het kan via mijn Facebook. Of ze kunnen via de site van de, van de uitgeverij, Klapwijk en Keizers. Dan kun je gewoon de link volgen. Of uh, je kunt je voorinschrijven bij de verschillende horecagelegenheden. Laat ik het netjes zeggen. Nou ja, er zit ook uh, Thalassa, zie ik hier staan. Ja, hier, ja. Uh, broodje, uh, Seilas broodje, Seilasbroodje, Seilasbroodje. Café Lal en Hardy. Ja. En bij Café 4. Intekenlijsten liggen daar of anders via jouw Facebook. We gaan ons opmaken voor een van jouw mooie gedichten... die je zelf mag voordragen. Prima. Wat is de titel van het gedicht? Wat je uh, het is nummer 107 uit de reeks. <laughs> Nee, de titel even. Alleen even de titel. De traan wordt een rivier. Goed, naar de volgende plaat. Inmiddels kwart voor vijf geweest op de zondagmiddag bij CFM. Nogmaals, een hele goede middag. En voor de vaste luisteraars, de trouwe luisteraars van uh, dit programma, dan is het weer tijd voor het gedicht van de week. En deze week het gedicht van uh, Marco Termes. De traan wordt een rivier. Marco, hij is voor jou. Dankjewel. De traan wordt een rivier. Als je heel dichtbij kijkt, daar waar de ooghoek overstroomt, een stuw meer van blij of leed, van lief en vreed, de wangen uiterwaarde, hoe de dijk vochtig werd, de druppel een traan, de bron verliet als randvoorwaarde, het spoor over de huid, de droge bedding een beek, de stroom aan het einde komt bij een kim, zijn kim valt. Zo ons verdriet en vreugde weer onderdeel van de hele aarde wordt. En niet slechts door onszelf gedragen, maar door allen. Het gedicht van de week. Mooi hè, Abitjoan? Hij is mooi, ja. Hij is mooi, dankjewel Marco daarvoor. Gedicht nummer 107 uit je nieuwe dichtbundel, puur ja. Themis. En hij is nu te bestellen in de voorverkoop. van uh, dit programma Zandvoort op zondag... waarin we in de derde en laatste uur... te gast hadden Marco Termes. Met hem spraken we over zijn uh, nieuwe dichtbundel... die eraan gaat komen, puur Termes. En nu in de voorinschrijving... Uh, kan je hem gewoon bestellen. Op het dan, ondertussen hebben we weer... Uh, wat, uh, wat sport eventjes gemist. Ja, ja. ja daar hebben de, de, de luisteraars ook recht op. De Italiaan Enrico Gar, Gasparotto is voor de tweede keer winnaar geworden van de Amstel Gold Race... de renner van Wonti, die ook in 2012 zegevierde versloeg... de deen Mikkel Volgren in de sprint. De tussenstand in de FedEx Cup, dat is de halve finale in het tennis... tussen, uh, tussen Frankrijk en Nederland, is de tussenstand 2-2 geworden. De beslissing zal moeten vallen in het dubbelspel... tussen Cornet en Parmentier tegen Burger en Rus mag wederom de baan in... Uh, ondanks dat ze nou net een single heeft gespeeld. Uh, die dus verloren heeft. Dus de dubbel zal uh, uh, de winnaar bekendmaken. En dan krijgen de Nederlanders een hele zware dobber aan. Want Cornet en Parmentier staan bekend als een van de beste dubbelspeelsters van de wereld. Dan nog even snel de, de uitslag van de Formule 1 Grand Prix van China. Gewonnen door Nico Rosberg. Sebastian Vettel op de tweede plaats. En Dina Kriat van Red Bull op drie. Louis Hamilton eindigde als zeven heeft eigenlijk de mooiste race gereden. Want hij startte als 22 ste Achtste Verstappen voor zijn teamgenoot Carlos Sainz jr. Wat betekent dat voor de wereldkampioenschapstand Nico Rosberg aan kop met 75 punten. Max Verstappen vinden we terug op plaats 9 met 13 punten... en zijn teamgenoot Carlos Sainz op... 12. En dan gaan we nog 12. even naar de Eredivisie oh, eh, kijken. Heel goed. Willem 2, ADO Den Haag, is geëindigd in een 0-2. NSC, SC Kambuur, daar werd het 2 tegen 1. En om kwart voor 5 zojuist begonnen Excelsior tegen SC Heerenveen. Wij zeggen tot volgende keer. Tot volgende <tot tot> week. Ja, ja, volgende week zaterdag. Zalf het op zaterdag. Hele fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei. things in love are really make you made.